Dit is Goldse Kringen, het programma waar je de radio voor aanzet. Goolse Kringen staat onder redactie van Els van Kemenaden, Lucie Roodboon, Leonard Jooster, Bernhard Robbe, Ben Lonen. De techniek is in handen van Stefan Eikenaar. En we hebben als gast wethouder Chef Hoeven en Renate. ...van Dommelen. Met uh, Chef Verhoeven beginnen we... ...want hij heeft maar een half uurtje de tijd. Dat is nog steeds zo. Chef. Ja, dat ja, is nog steeds zo. Scherp half acht uh, moet je weg, hè? Ja. ja. Uh, dat betekent dat we... ...het programma een beetje omgooien. We beginnen altijd met ons rondje... ...wat was er in het nieuws. Dat uh, gaan we tegen het einde doen. Maar nu gaan we meteen... ...met uh, Chef Verhoeven... ...in gesprek. Uh, ja, er spelen allerlei dingen... ...denk ik op jouw beleidstrein. Ja. Uh, daar is het kloosterplein dat uh, aangepakt gaat worden. We hebben in het Stadsnieuws kunnen lezen over uh, spannende bestrating. Toen ik dat las, dan dacht ik... ...nou wil ik toch van chef wel weten wat spannende bestrating is. Ja, dat heel goed. Het woord hoor. is van hemzelf of van, van, van uh, een projectmanager... Uh, ...om um daarmee te beginnen... Het kan ook een uitleg zijn van iemand die mij uh, mijn uitleg gehoord heeft. Hè? Uh, nee, met spannende bestraling. Ja, nou weet je wat Spannend het is. Uh, bij het Kloosterplein uh, gaan wij natuurlijk uit uh, van de richtlijnen die de Raad ons heeft meegegeven. Die richtlijnen zijn onder andere dat er een logische verbinding moet ontstaan tussen de Hovel en het Jan van Besouwhuis. Uh, dat uh, de voetganger daar uh, voorrang krijgt, of in ieder geval dat de auto zich te gast moet voelen. Uh, dat het een evenementenplein moet zijn, enzovoorts. Mm -hmm. Uh, die eenheid die je daar... En bovendien moet het ook nog wat, een, een wat gezelliger plein worden om te verblijven. Ja. Dus niet alleen maar een oversteekplaats. Dat zijn zo in grote lijnen uh, uh, toch wel de uitgangspunten. Uh, daarbij komt ook nog dat wij uh, geen uh, desinvesteringen moeten doen. En dan bedoel ik geen dingen moeten doen die uh, straks een groot kloosterplein in de weg staan. Want het is ook nog eens een keer de bedoeling om later in ieder geval ook een groot kloosterplein nog mogelijk te maken. Want dat is uit de... Uh, de grote inspraakrondes zeg maar, die een paar jaar geleden hebben plaatsgevonden. Uh, gebleken is dat dat toch wel uh, het streven moet zijn. Nou, Goed, ja. Dat is voorlopig nog niet aan de orde. Dus nu een, uh, alvast een begin maken met het opknappen van het kloosplan. En wat doe je dan om een eenheid te krijgen? Dan denk je natuurlijk aan bestrating. Om maar eens één onderwerp dan bij de kop te pakken. En die bestrating die uh, proberen we dan aan te laten sluiten bij de... Bestrating die er nou al ligt op de hovel en bij het uh, cultureel centrum. Ja. En, maar als je dat allemaal dezelfde kleur zou laten... dan heb je ook weer het risico dat het saai wordt. Ja. Dus we willen dat een beetje mengen met uh, die kleur met een andere kleur. Wel dezelfde vorm van steen, dezelfde kwaliteit... maar misschien een andere kleur erdoorheen... ...en op een bepaalde manier gelegd... ...kan dat wat spannender zijn dan alleen maar rood. Daar hebben we het spannende. Wat voor kleur krijgen we dan? Paars? Nou, dat, nou paars is het al volgens mij. Ik weet niet of ik dat zo mag noemen... ...maar die straatstenen die zijn wat rood-paars. Als je dat een kind zou laten kleuren... ...denk ik dat je met een rood potlood zou beginnen... ...en iemand die beter zijn best doet... ...die doet er nog wat blauwig overheen, dan heb je paars. Maar uh, de kleur die we daarbij gaan gebruiken... Is, uh, ...die gaat meer naar het gele toe. Oh, ja. Maar het wordt niet al te wild... Uh, niet zo, zo vreselijk als het in Tilburg is bijvoorbeeld. Wat uh, vind jij vreselijk in Tilburg? Nee, vind je het niet vreselijk daar? Nee, waar? Ja, daar te heuvelen. De, de, de. Nou, ik denk nou, dat ik het, het streven zou moeten zijn dat het spraakmakend is. Als iedereen het goed vindt, dan doen we ook iets fout, denk ik. Het moet over gesproken worden, schat ik zomaar in. En ik heb al niet de illusie dat je dat voor iedereen mooi maakt. Dat geldt voor alles. Maar uh, als er over gesproken wordt, ben ik voorlopig tevreden. En als het niet, als het maar niet, uh, na een week uh, door iedereen wat saai gevonden wordt. Dat zou oh. ik jammer vinden. Nee. Zegt, het groot kloosterplein is nog steeds eigenlijk wel uh, in de pijplein. Ja. ja. Maar dat is wel verre toekomst. Dat is verre toekomst. Ja, je hebt begrepen denk ik wel uit, die, uit de conclusies die twee jaar geleden denk ik een beetje getrokken zijn. Dat dat een, toch het streven zou moeten zijn. Dat dat voor, om voor, voor een kloppend hart te creëren. Dat je eigenlijk dat grote kloosterplein nodig zou hebben. Jullie weten dat er een gebouw op staat. Dat gebouw heeft een boekwaarde. Die is heel erg hoog nog. Uh, om dat zomaar af te breken en er niks voor terug te zetten, dat is gewoon te duur, heel simpel. Ja. Dat kan iedereen begrijpen. Dat ja. neemt niet weg dat het in de toekomst misschien nog wel eens mogelijk is. Vandaar ook dat dit voorlopige ontwerp, of eigenlijk het is het definitieve ontwerp van het voorlopige kloosterplein waar ja, we het nu over ja, hebben. Ja, ja, ja. Dat er uh, toch al wel een beetje een richting wordt gegeven aan die gedachte door die bestrading waar ik het net over had. Ook al om dat gebouw heen te leggen. Ja, dat Zodat is je zo al kan zien. getekend. Eigenlijk moet het groter worden. Nou ja, en wat ja. gebeurt er dan met die muur aan de kant van de sperbervilla? Um, dat hangt er van af. Uh, jullie weten ook dat uh, de Villa Sperber op dit moment te koop is. Uh, uh, het gemeentebestuur ziet voor die villa wel een rol. in. Uh, ja, en die, die kan volgens ons een goede functie krijgen bij dat kloppende hart. Daar hebben, zijn we natuurlijk niet uh, de baas over. Dat is uh, de familie Sperber en uh, de eventuele kopers. Maar als we dat kunnen bevorderen dat die villa een rol gaat spelen bij uh, het kloosterplein, dan zullen we dat niet laten. En dan komt ook aan de orde uh, de muur. De muur is op zijn minst voor een deel een rijksmonument. Daar hebben we rekening mee te houden. Dus we hebben aangegeven dat we daar voorzichtig en behoedzaam mee om zullen gaan. Maar dat die een rol gaat spelen of gedeeltelijk een rol gaat spelen bij het Kloosterplein is wel... ...denk ik duidelijk. Maar je weet, dat kun je, daar kun je dan nog van alles mee doen. Denk even aan de Vratersmuur in de Oude Kerkstraat, ja, ja. ...waar eerst ook een gewone muur was... ...die is opengemaakt. Mm. De, de poeren staan open er dan nog. Geworden, ja. Er staan dan nog, uh, dat is wat hekwerk tussen gekomen. Dat is een manier. Maar uh, ik denk dat er ook nog wel meer manieren zijn... ...om die wel een rol te laten spelen. Mogelijk kleiner, mogelijk in een andere vorm. Maar wel op een of andere manier... Ja, ...kloostermuur kan blijven... Ja. ...en ook een element kan zijn... En een mooi element kan zijn van, het, van een ja. wand van het plein. Maar ja, plein. dat hangt natuurlijk af van wie het koopt. Ook dat. Ook dat. Ik las in dat eerder genoemde artikel dat, dat de Villa Sperber als, als uitgangspunt dient. Ik vond dat wel sterk gezegd voor het kloosterplein. Dat heeft u niet in het stuk gelezen, denk ja, ik aan. Ja, dat heb ik in het stuk gelezen. Ik kan me niet voorstellen dat in het BMW-stuk de nee nee als... niet in het oh. BMW-stuk, nee, nee. in het krantenbericht. Ja kranten. Oh dat zou kunnen. Ik heb u net gezegd dat ook uh, natuurlijk uh, het gemeentebestuur. Uh, wel uh, uh, laten we zeggen, de mogelijkheden van die Villa Sperber uh, wel ziet. En niet alleen dit gemeentebestuur, maar ik denk de laatste 15 jaar met ja, enige regelmaat al, al gesproken is, is over, over uh, uh, de rol van, uh, van dat pand. Uh, het is natuurlijk wel zo in de verkoop dat daar... Uh, ja, ik, ik neem aan dat de hoogste bieder daar dadelijk uh, natuurlijk het meeste te zeggen heeft. En uh, ja, goed, de gemeente begint zelf geen horecabedrijf, maar de gemeente heeft wel planologische instrumenten om dat mogelijk te maken. Dus... Uh, uh, wat dat betreft, uh, uh, laten we zeggen, spannen wij ons in om, uh, om er ervoor, te ervoor te zorgen om de mogelijkheden zo breed mogelijk Schepen bekend te dan maken, dan mogelijkheden ja. te scheppen. Maar uh, goed, uh, wij zijn ook afhankelijk van Maar Je kunt inderdaad niet zeggen dat het het uitgangspunt van beleid is van, van, vanuit BNB gezien, dat, dat uh, die, die villa daar als, als uitgangspunt van, van dat plein fungeert. Nee, het, het, het uh, ontwerp van het kloosterplein zoals het er nu ligt. Dat staat los, van, dat, ja. uh, los van, die, uh, van die ontwikkelingen, maar kunnen er wel ingepast worden. Mm -hmm. Juist. Ja. Dus nou allemaal spanning, spanning, spanning. Wie koopt het? Ja, ja yes. Yes. dat is ja. zeker spannend. Ja, dat wil ik niet ontkennen. Het heeft natuurlijk een, een cruciale plek. Ja. Is een, dat precies. is uh, spannender, als dan de straatstenen. Ja, ja. Mm -hmm. er zijn er al gegaardig. Ja. Dat weet ik niet. Nee. nee. Dat hoeft hij ook niet te zeggen. Maar dat weet ik ook niet. Dat weet ik niet. Dat weet ik niet Want is um, Wat ook spannend is, maar dat is uh, meteen weer een ander onderwerp. Dus het tweede onderwerp waarschijnlijk. Dat is uh, de, de muur van, de voormalige, van het voormalige bondsgebouw. Wat er nog van overstaat ja. Van die muur. Die stomme muur. Die stomme muur. Ja. ja uh, ja, het is het, het werkelijk nee. waar, uh, chef, dat, dat, dat, dat, dat jij hebt gezegd? Ik heb dat geloof ik ergens gehoord of gelezen. dat jij er persoonlijk voor zou gaan liggen. om, om uh, die muur overeind te houden. Maar dat die, uh, die zou en die moest blijven staan? Nou. Uh, op de eerste plaats kan ik me geen kwalificaties uh, verwoorden over of het een stomme muur is of geen stomme muur is. Het is ook niet zo dat ik uh, woorden heb gebruikt zoals jij ze schetst. Het is wel zo dat uh, de uh, ontwikkelaar uh, bij ons uh, een uh, renovatie heeft aangevraagd van dat gebouw. En dat is van belang om dat even te zeggen. En niet een, uh, een volledige sloop en een nieuwbouw. Heeft een renovatie aangevraagd vanwege het feit dat daar ook een ander beleid onder ligt. Bij een renovatie gaan we uit van een bijdrage in het parkeerfonds. Of parkeer wordt op een of andere manier opgelost. Bij nieuwbouw, is het, ik heb het nu over uitgangspunten. Hè? Bij nieuwbouw is het uitgangspunt in het centrum dat je daarna gaat parkeren op eigen terrein. Het is dus van groot belang dat er sprake moet blijven van renovatie. Edoch. Uh, uh, is, uh, heeft zich, uh, en wat, wat dat betreft is er een paar keer uh, een plan ingediend. Dat plan is een aantal keren uh, beoordeeld en aangepast. Uh, we hebben uh, uh, heel goed gekeken van is hier sprake van een renovatie. Want daar, ook daar zou je mee kunnen schoemelen. Dat is niet gebeurd. Daar zijn zowel de ontwikkelaar als de gemeente in mijn ogen goed mee omgegaan bij de sloop is men een aantal calamiteiten uh, tegengekomen. Een ijzeren balk die ergens zat, die een aantal zaken bij elkaar hield... die er niet hoorden te zitten, volgens de tekening. Mikado-stokjes. Ja, dat soort dingen. En vervolgens uh, kan er ook nog gevaar optreden... en tenslotte waait er ook nog een stuk om. Dat is vorige week Ja, dat gebeurd. is gebeurd, hè? Die, Precies. Die, die, die, uh... En dan heb je natuurlijk wel, uh, ja, laten we op zijn minst zeggen... de lachers uh, op niet op hand. jouw hand. Ja. <laughs> Want uh, uh, die denken van, ja, wat gebeurt hier? En dat is ook bijna niet uit te leggen... Behalve dan wat ik nu vertel. En wat wij zullen doen, is op de eerste plaats de, redelijk, de redelijkheid betrachten. Op de tweede plaats ervoor te zorgen dat het beleid zoals we dat hebben vastgelegd, zoals dat ook door de Raad is vastgelegd, om dat zo goed mogelijk uit te voeren. En op de derde plaats ervoor te zorgen dat er geen gevaarlijke situaties ontstaan. Dat is wat ik op dit moment van kan zeggen. De oorspronkelijke bedoeling van zowel de ontwikkelaar als van ons was ook om, laten we zeggen, de, de, de te bewaren elementen van de architectuur, de Amsterdamse school die daar terug te vinden is, om die te bewaren, uh, die komen sowieso terug, ook al zijn het dadelijk nieuwe stenen, dat deel ja. dat is omgegaan, dat komt dan in nieuwe stenen terug, dat is ook zo ja. en dat bedoel ik ook met redelijkheid en uh, als dadelijk, uh, laten we zeggen in de constructie blijkt dat er een stukje uh, ja, uh, aan elkaar gemaakt moet worden dan doen we dat natuurlijk op een manier die en uh, esthetisch, maar ook vooral constructief uh, in orde is. Ja, ja dat is stonden, daar kun je niks aan doen, hè? Nee. nee, dat was een muurtje dat ook niet gestut was, geloof ik. Dat stond op ja, dat eigen klopt. poten en, en dat, ja. dat ging om. Ja. Hey, en wat moet er eigenlijk komen? Daar komt een gezondheidscentrum. Oh ja, dus, oh, als je de, als je de, de tekening ziet, dan, uh, dat, dat wordt toch nog wel een stuk groter dan het oorspronkelijke bondsgebouw. Vooral, dat zul je van de, vanaf het Oranjeplein in de Kalverstraat niet zien, maar aan de achterkant is dat duidelijk groter. Ja. Um, daar is ook veelvuldig overleg over geweest met de buurt enzovoorts. Uh, dat gebouw krijgt ongeveer dezelfde uitstraling en ongeveer dezelfde architectuur op wat raampartijen. Uh, ook wit? Ook wit. Ook wit. Ja, uh, dan uh, het oorspronkelijke bondsgebouw. Uh, ik denk dat het ook wel van belang is voor in ieder geval voor die mensen die uh, er nog zijn en die mij daar ook op aanspreken die dat ooit bij elkaar gespaard hebben met stuivers hè, in de tijd van de KAB, hè, de katholieke arbeidersbouw ja, dus wel wat wel dat betreft heeft het daar wel een behoorlijke historie in gehoord. Ja. het is ook het gebouw waar ik als 15-jarige uh, uh, voor het eerst mijn schreden op, het, uh, op de dansvloer zette om zomaar zo maar eens te zeggen eens dus, uh, en heeft wat, dat nog steeds vannacht afgemaakt ja, nou, uh, ik, ik durf het haast niet te zeggen maar het speelt wel een beetje naar Goorlen <laughs> Maar je bent nog steeds een goede danser? Ja, heel erg, ja. ja oh, dat is echt een, die specialiteit heb ik nog niet hoeven laten zien in dit werk, maar eh, daar kun je van een paar. Nou, daar ben ik blij om. Ik ja, dus, nee, uh, kan me nou toch niet herinneren dat dat bondsgebouw heel vroeger ook wit was. Vroeger nee, hè? nee, dat was niet. Vroeger, nee, nee, vroeger het, had het gewoon een dat. Later is het wit geschilderd. Ja, want ja. ik vind eigenlijk de oorspronkelijke kleur of niet? mooier hoor. Of, uh, ik weet niet precies op welke manier. Ik wel, vind welke dat wit eigenlijk niet zo mooi hoor. Komt er ook een of andere gedenksteen of zo? Of iets waar je wat verwijst naar het uh, Bondsgebouw? Of? Ik heb geen idee. Uh, in, uit het mijn de hoofd, de hoofd zat er het vroeger het een was. grote steen in de muur. Ik weet niet of die nog in zit op dit moment. Maar het is wel een leuk idee mogelijk dat ik in een overleg daar, dat ik dat eens op woorden zal gewoien. Oh, ja. Iemand een mooie steen ontwerpen. Ja. Dus ja. het verschil ja. tussen renovatie en, en uh, bouwen, verbouwen en herbouwen, dat is hier eigenlijk uh, ligt aan de basis van, van uh, waarom daar niet alles ja. uh, tegen de grond is gegaan. Ja, dat klopt. Als er alles tegen de grond is gegaan, dan, dan kun je niet meer spreken van uh, herbouwen, verbouwen. Ja, dan wordt het natuurlijk heel erg moeilijk. Hè? Als je echt alles ja. platgooit, dan heb je gewoon nieuwbouw. En als dat nou gebeurt buiten jouw schuld, dan, en je hebt echt de hele tijd de bedoeling gehad en je hebt tekeningen ingeleverd van ook de vergunningverleners hebben gezegd, ja dit is renovatie en het waait vervolgens om, dat, dat zou je ook kunnen treffen als het, als het al half in de stijger staat, als het al half afgebouwd is, zou je kunnen zeggen, en het waait dan om, ja wat dan? He, is er dan nog sprake van, van uh, enige uh, kwaaie opzet bij de ontwikkelaar? Of, uh, dat zou je dan moeten beoordelen. Hè? Ik heb in mijn jeugd ook wel eens meegemaakt dat in, in, in aanbouw zijn de school omwaaide. Nou, dat lag alles plat. Is het dan vervolgens nieuwbouw? Ik denk het niet. Nee, dan ben je aan het renoveren, maar dan heb je pech. Nee. En, maar dat moet je wel beoordelen. En de, de, de slechte denker die denkt, ja, de gemeente wordt een loer gedraaid. Dat zou kunnen, dat je dat denkt. Maar als je in alle eerlijkheid kan uitleggen... en kan ook kan, kan laten zien wat er nou precies gebeurd is... dan bedoelde ik dat straks ja. met redelijkheid. En ik hoop ja. dat uh, uh, men dat ook uh, wil accepteren. Ja, dat vind ik Betekent ook wel. Betekent dit nou dat, uh, dat, dat zo'n architect en, en zo'n uh, bouwer... Uh, eigenlijk helemaal opnieuw moet beginnen. Nu, nu blijkt dat bij de sloop dat, dat, dat er zoveel toch anders is. Uh, zit hij dan met een plan dat dat helemaal achterhaald is? Nee, dat plan is nog, kan nog steeds worden uitgevoerd. En daar gaan we ook van uit. En dat zal nu ook snel een aanvang nemen. Ik geloof dat ze volgende week al uh, daaraan willen beginnen. Oh ja, dus dat gaat. Nou, dat uh, een, dat een, blijft dan ja, het op moet tempo. Snel gebeuren. Dat de toch nou tempo. eens een keer wordt opgeknapt. Hè? Dat hoop ik wel, Ja, ja. ja. ja. En hoe lang duurt zoiets? Heb je enig idee? Nou, dat, dat weet ik. Ik weet wel uh, dat uh, als je plannen maakt, dat uh, de plannenmakerij altijd heel lang duurt. En zodra er een bouwhek staat en een betonmolen, dan is het meestal zo gebeurd. Kijk maar bijvoorbeeld op het uh, Van Hoge Dorreplein, hè. Daar was Dat is jarenlang is er al gepraat aan alle kanten en door iedereen. En dan, ogenschijnlijk oh, gebeurt er niks. Dan gebeurt er natuurlijk van alles. Maar dat, dat, dat zie je niet aan de buitenkant. Zodra er een hek komt, ja, dan is er een dag later een, een, een grote kuil en nog een dag later zie je... Een hoge berg. Een hoge berg en dan weer een toren erbij en dan zit er... En twee weken later is er, of ja, een maand later een grote parkeergarage staan, de zuilen er. En je zal zien dan gaat het heel snel. Ja, Jan uh -huh. van Bezouhuis nog zo'n voorbeeld. Ja. Oh, ja. Jaren praten en eenmaal begonnen, dan is ja. het een jaar later klaar. Ja. En dat hoop ik hier ook eerlijk gezegd, want de mensen ja, die erin komen, de, de, de huisartsen en, en, en, en uh, dat soort mensen, die zitten te popelen kan ik u vertellen. Die mm. willen daar zo snel mogelijk naartoe. En een huisartsenpost op de dag van vandaag is heel iets anders dan wij vroeger hebben meegemaakt. Mm. En uh, die willen daar heel graag uh, naartoe. ...om ja, van elkaars expertise uh, te kunnen profiteren... ...en uh, om de service aan de hmm. service of de zorg voor de, patiënt. uh, voor de patiënten beter te krijgen. Dus... Zeg, derde onderwerp als je het goed vindt. Um, starterswoningen in de Maria-boodschap. Ja. We hebben het nou over snelheid. Waarom moet dat zo vreselijk lang duren? Ja, Zitten de gemeenten hier obstakels op te werpen? Daar snap ik ook geen hout van, hoor. Nou, jawel, dat, dat snappen jullie heel goed. Um, um, uh, op de eerste plaats is de kerk niet van ons. Daar begint het mee. Nee, dat is, dat is. Uh, en, uh, dus uh, wij zijn wat dat betreft, van de mensen die daar iets willen, die zijn van de gemeente afhankelijk. Want wij moeten toetsen ja, aan, aan, de bouw, aan, aan de bouwvoorschriften, aan bestemmingsplannen, noem maar op. Dus aan, aan die voorschriften moet iedereen voldoen, dus zij ook. Uh, dat is één. Uh, als iemand bij ons met plannen komt, dan worden die dus bekeken door een stedenbouwkundige, door een verkeersdeskundige, door een planoloog. Zo gaat het nou eenmaal. Uh, we hadden een aantal criteria vastgesteld. De raad heeft een aantal criteria vastgesteld in de woonvisie... ...waarin staat langs welke criteria wij plannen zullen bekijken. We hadden 400 woningen naar voren te halen... ...omdat de sportvelden niet verplaatst zouden worden. Ja. Bij die criteria viel de kerk erbuiten... Hmm. De raad heeft echter beslist, en ik begrijp dat heel goed... en we hebben dat als college ook uh, natuurlijk uh, meegenomen... Van vanwege het feit dat het een monument is... en dat het uh, uh, een, een gezichtsbepalend, een beeldbepalend element in het dorp is... vinden wij ook dat die kerk behouden moet blijven. Dus er zal een alternatief gevonden moeten worden. En om die reden is die kerk toch mee naar voren gehaald in de plannenmakerij. De plannetjes die er liggen, dat waren, uh, als ik me niet vergis... Uh, uh, ...appartementen voor starters, ja, ja. van 34 vierkante meter tot 40 vierkante heel meter. Klein, dat vinden wij heel erg klein. Mm -hmm. Dat wil niet zeggen dat ze daarmee niet geschikt zouden zijn... ...maar dat heeft ook tot gevolg dat het er zoveel zijn. Dan willen we weten, wat doet dat dan met het monument? En wat doet dat met de parkeerdruk in de omgeving? En mogelijk zijn er nog wel meer eh, zaken die we even willen weten voordat we daar ja tegen zeggen. En het zou ook nog wel eens kunnen dat eh, dit horende, want we hebben daar wel eens, al wel contact over gehad met kerkbestuur en ontwikkelaar, dat zij, dat, dat zij onze opmerkingen verwerken tot een plan wat daarop is aangepast. Maar dat is nu de volgende stap. Maar de gemeente werpt geen obstakels op. Behalve dan die ik net noem, ze moeten wel... Die criteria die je, die je noemt? Nou, die criteria die ik noemde niet, want uh, we hebben al uh, besloten dat die kerk wel in die plannen wordt betrokken. Mm -hmm. He, eigenlijk zouden ze tot na, pas na 2021 aan de beurt komen. Ja, ja. ja, dan is die kerk, gezet, de kerk weg, hè? Nou, is, nou, dat weet ik niet, maar... Uh. Als die zo lang leeg zou staan, zou het dan toch een, hij, ja. een ruïne worden? Ja, het is al 2012 hè? en als je, ja, goed, als je plannen gaat maken, dat duurt altijd even. Hè? Dat, daar heb je echt een hele poos van. Als je, om maar eens een voorbeeld te noemen, als je een bestemmingsplan zou moeten veranderen. Ik neem aan dat er nu een bestemming bijzondere doeleinden op ligt of zoiets zal het wel zijn. En het moet dan bestemming wonen opkomen. Dan heb je een planologische procedure te volgen die alleen al, als je alles volgens de wet doet, zonder dat er iemand ook maar één opmerking over maakt, duurt die al 26 weken. <laughs> En nou, dat is nooit, er worden altijd opmerkingen over gemaakt, ja. dus dat moet je dan verwerken enzovoort. Dan heb je een aantal procedures te volgen, dat moet in B&W, BNW, dat moet in de raad en noem maar op. Nou, dat, dat, drie kwart jaar ben je kwijt. Renate, wou je wat zeggen? Ja, ik, ik mis er dan één partij eigenlijk, want de kerk is niet van, uh, niet van de gemeente, de grond is niet van de gemeente? Of? Nee, nee. kerk het kerkbestuur. Tenminste, hij dat ik... Ga ik van, nou, ja. Of hij moet inmiddels ja. verkocht zijn, dat weet ik nee, niet. Maar heeft het kerkbestuur daar ook eh, iets in te zeggen? Of hoe, hoe werkt dat? Het kerkbestuur is baas. Doen. Het is hun is kerk. Ja. Dus uh, die gaan het minste ten opzichte van een projectontwikkelaar. Hè? En wat heeft dan BISDON er weer mee te maken? Weet je ook niet. Dat weet ik niet de precies. Bestemming. Ja. De bestemming, de... de... Ja. Het ja, bisdom zal hem terugtrekken uit, uit, hem uit de onttrekken. diensten. Dat hebben ze al gedaan. Nee, maar ook wat er daarna in komt, daar ja, wil het bisdom toch, toch wel een zeggingschap in hebben. Dat vind ik echt Als er bijvoorbeeld een, een, een bordeel in zou komen, zou het bisdom zeggen: Ja, die bestemming willen we toch niet in dat gebouw. Dat, dat, dat, dat kan het bisdom dat kan. Wel, wel bepalen. Daar kan ik me ook iets bij voorstellen, trouwens. Ja. Nou. nou, ik vind het idioot. Ja, nou kom jij gelijk met zo'n voorbeeld Nou aan. ja, dan ik moet maar scherp stellen Maar uh, als dat bijvoorbeeld dan de bestemming zou worden ja, Of een toch? casino of, casino, ja. dat is Maar ze zo... hebben in ieder geval een stem daarin ja. Dus ja. Ze kunnen Zij zitten in ieder geval met ons aan tafel daarover Dus okay. uh, ik neem ja. aan ja. Ja. Ja. Nou, er zijn al een paar buurtbewoners Die een brief hebben laten circuleren Want die heb ik al gekregen Als overbuurvrouw van de kerk Wij zijn natuurlijk ook geïnteresseerd In wat uh, de omwonenden daarvan vinden ja. Mm -hmm. Ja, nou ja, ik heb al geschreven, ik ben niet tegen 40 woningen erin. <laughs> en ik vind het leuk dat jullie dat initiatief Ook niet nemen. als het zou betekenen, maar ik, ik verzin ja, maar wat hè. Ja, ja, ja. Ik verzin maar wat, want dat was niet aan de orde wat ik nu zeg, maar nee. ook als het zou betekenen dat er balkons aan de buitenkant zouden komen. Nee, daar heb ik niks op tegen. Okay. Want ik zou nooit ergens willen wonen zelf waar geen balkon aan zat. Dat vind ik ook een oh, dat handicap. dat wil je ook van... anderen niet aandoen ook. Nee, mm. maar dat vind ik ook een handicap van die huizen hier op het kloosterplein. die er gemaakt zijn in het vatersstuk. Hè? Mm. Er ja. zit ook niet leuk, met zijn die tuin toe, een leuke balkon. Een nou, daarom grote zou, zou ik er al nooit en... willen wonen. Het is ja. een hele grote tuin. He? Ze hebben een hele grote. Ja, maar daar ga je niet uh, de hele dag in zitten. Maar uh, dat, uh, da, dat is ook nog een gebed zonder en. Dus de kerk nou, van nee, Marie nee, Bootschijn. Nee, nee? Uh, nee, dat vind ik wat te, te, te pessimistisch. Ja, ik als... denk zeker, als we daar, uh, zeker nu de Raad die uitspraak heeft gedaan, uh, ben ik uh, uh, eigenlijk optimistisch dat daar wat gaat gebeuren uh, ik zeg niet het plan wat, uh, wat de ronde doet zeg maar. daar hebben we, hebben we natuurlijk toch nog wel een hoop vragen over, en of het er meer of minder moet worden, nou, meer dat, dat lijkt me niet eerlijk gezegd, maar misschien wat minder woning, misschien, of uh, uh, deels een woonbestemming en deels iets anders, dat zou heel goed kunnen ja. maar er gaat nu in ieder geval goed naar gekeken worden, de plannen gaan ontwikkeld worden en uitgevoerd voor die tijd, uh, voor 2020 dus. ja, ja, Goed, we ja, zijn de ook graag dus dus optimistisch als jij ons ja, daarin kunt die die stimuleren uh, graag, chef. Okay. Uh, nog een uh, laatste onderwerp misschien. Uh, jij gaat ook over het molenpark, geloof ik, hè? Ja, een ja. prachtig stuk van... Ja. Nou, ja. uh, ja, uh, het molenpark uh, <laughs> gaan we... Deels ga ik over het molenpark. Uh, ik heb over de molens, over, de monumenten. Oh, goed, monumenten, molens. Nog, niet over het groen, Windvang bij... uh, ga je misschien ook nog net over... Nou, het is in ieder geval zo dat uh, ik zie een krantenknipsel liggen over uh, het ja, molenpark en over de molenbiotoop. Ja, Ook ja. zo'n nieuw woord, wat ik, waar ik een paar jaar geleden nog nooit van gehoord had. Um, ja, uh, in dit geval moet het opgelost worden over twee portefeuilles, zoals het heet. Hè. Mijn collega Jan van Groenendaal die heeft zich daar uh, natuurlijk mee te bemoeien als het gaat om het groen. En uh, aan mij wordt gevraagd om de molens in stand te houden. Omdat monument in mijn portefeuille zit. Nou, de molens in stand houden, dat is een verplichting. De molens zijn monumenten. We hebben een zorgplicht voor die molens. We hebben die uh, zorg uitbesteed aan de uh, Goorlense um, Akkermolenstichting. Akkermolens. Stichting, Stichting Akkermolens. Uh, die mensen die klagen al jaren dat uh, het voor hen steeds moeilijker wordt... om die molen goed te onderhouden vanwege het feit dat die steeds minder wind vangt. Uh, Kijk, maar er staat zo'n mooi stukje in dat van dat er een motor in zit. Ja, jij ja. mag ook zeggen. Ja. Kijk, de ja. Motor. Ja. dat had ik nooit geweten. Ja, maar om de molen in stand te houden zoals hij vroeger draaide en daar gaat het om. Je mag zelfs, ik heb gehoord nog niet eens, een klink van de deur vervangen door een moderne klink. Ook dat moet weer die ouderwetse houten klink zijn. Want we willen dat zo ja, authentiek mogelijk laten. En dat betekent dat die molen ook moet kunnen draaien zonder die motor. Zonder de, ja. ja. En dan moet hij dus daar moet hij op kunnen draaien. Daar zit er weliswaar geen molen naar in die daar de kost moet verdienen. Hij hoeft dus niet de hele dag te draaien. Vandaar dat wij ook een oplossing hebben bedacht met die corridors. Zeg maar. He, bepaalde windstromen die dan, dan hoeven niet alle bomen weg. Maar in een bepaald straatje. In een bepaalde lijn. Zou je dan uh, de wind kunnen vangen. Als dan de wind goed staat. Dan ga je op dat moment malen. Maar als je het niet doet. Dan kun je de molen bijna niet onderhouden. Die molen moet draaien. Om hem te kunnen onderhouden. Dat kan toch gewoon met die motor. Nee, dat gaat niet die toch... met die motor, want ja, weet wat die is? Motor. Want als die, als die molen um, die, mode, die ja. vangt nog wel wind, maar die vangt alleen nog maar heel hoog wind ja. en niet onder. En hij moet gelijkmatig wind kunnen vangen, want anders dan gaat die molen die komt onder spanning te staan en dan slijt hij nog harder dan normaal. Dat kan ik me ook wel iets voorstellen. Als er alleen boven tegen geduwd wordt en onder niet, dat kan natuurlijk niet. Hij moet, en dat is techniek. Mm -hmm. <laughs> en dan haak ik ook een beetje af, dat geef ik toe. Maar ik kan me daar iets bij voorstellen dat die goed moet kunnen blijven draaien. En daar waar het gaat, als er huizen in de weg staan... zoals bijvoorbeeld uh, bij uh, plein 1803, daar vlakbij de Albertijn, is dat natuurlijk lastig. Maar ook daar kunnen we wel iets met de hoogste, met de hoogste uh, platanen... door die te kanden laberen en uh, aan de rand alleen. Dus niet op het hele plein. En ook in het molenpark denk ik dat we een goede modus hebben gevonden om zoveel mogelijk, met zoveel mogelijk belangen rekening te houden. En natuurlijk, er gaan een aantal bomen weg, er worden een aantal gecompenseerd. En ik denk eerlijk gezegd dat bij het opknappen van het molenpark wat daar aan vasthangt, dat we daar die compensatie heel goed kunnen regelen. Als ik het heel kort moet samenvatten, is het dat. Dan is het dat. Ik ben benieuwd. Hoor, ja, ja. Ik, ja. Oh, ik vond het een prachtig stuk. En ik dacht, ja, als daar toch een motor in zit, laat je die toch draaien, kom op zeg. Ja, dat... Sommige dingen vind ik... In de regelgeving echt dan hoort dat zo super Ja, Maar dit de gaat de niet over regels. Dit gaat over nee. de wil ja. eigenlijk ook de plicht om de molen in stand te ja, houden. Ja, ja, het monument. Het monument moet in stand gehouden worden. die motor hoort ja. hebben... ook bij het monument. En dan moet je de, dus... De onderhand wel, Die motor hoort ook bij het monument. Die motor hoort niet, Nee, nee? lijkt me niet, bij nee? het monument horen. Ja, nee, nee, nee, maar het het al heel lang, heel lang heel lang die molenaar te zitten. Die heeft ja. toen er geen bomen waren, toen wilden ze toch wel malen. ja en dan euh, ja als er geen wind was dan deed ze die motor dus, aan dus die, die motor is toch een, een integraal maar los daarvan ja zeg maar los daarvan moet hij natuurlijk kunnen draaien op een manier zoals dat vroeger ging ja, Ach, ja. kom ja. op zeg. Ja. dat vind ik nou zo'n werkelijk scherp snijpereij voor jou zou alleen de motor eh, draaiing eh, voldoende zijn nou, als die motor daartoe helpt om dat ding te laten draaien, ga je toch niet, omdat het vroeger niet zo was, ga je toch niet allerlei van die dingen doen. Dat vind ik een scherp, scherp slijperij van een werkelijk een orde die niet normaal is. Els, ik denk dat wij eens een keer... met de Monumentencommissie uh, aan tafel moeten. Ja, ja, maar moet je het laten overtuigen door argumenten? Ja, wel, heeft dat ook dat in. Nou, volgens ja, mij... Ja, ja, ja. zullen die bemerkingen nee, niet makkelijk binnenwaaien. Nee, dat denk ik ook. Vandaar dat ik, vandaar dat ik je ook al een beetje stiekem uitnodig. En ik kan me dat heel goed voorstellen... wat je daarvan vindt, want... Uh, ik, ik, aanvankelijk had ik ook een beetje de houding van... ...god, en we hebben er twee en kan dat niet, eh, kan, zou dat niet anders kunnen. Maar ik heb me echt laten overtuigen door niet één... ...maar door verschillende instanties. Want we hebben te maken gehad met de Molenaar... ...we hebben te maken met de Goorlijke Stichting... ...maar ook met de Landelijke Overkoepelende Stichting. En ik denk, ja, een monument is een monument... ...en daar moet je ook eh, zorgvuldig zijn... daar moet je eh, zorgzaam voor zijn. En, eh, en, en, en, en, dat, en, en mensen, zoals jij en ik zou ik haast zeggen... Dan moet je het dan in eerste instantie even niet van hebben. En ik, wat dat betreft ben ik, heb, ik, eh, heb ik geleerd. Nu met deze portefeuille heb ik echt geleerd. Ik moet me echt laten voorlichten door mensen die dat wat langer doen. En daar verstand van, van hebben. Zaken, zeker. En de belangen afwegen. De boom hebben belang. De omwonenden hebben belang. En de monumenten hebben ook een belang. Nou ja, weet je wat. Waardoor mij die motor ook zo welkom in de oren klonk? Omdat er is zoveel. Volgens mij was dat nog een onzaalig plan van Henk van Bokstel. ...om zoveel groen te rooien in, in de wijken. Dat is niet normaal. Dat je zegt, nou hebben we daar een park. Nou hebben en dan... we een park en dan gaan ze nog eens een keer beginnen, snap je? Als ja, je toch ik... naar, naar, bij mij achter daar kijkt, is het toch verschrikkelijk... ...want daar allemaal is weggetuned. En in de hellen ook hele stukken. Hmm. Echt vreselijk hoor. Groen Onzalige plannen. Ja. Ik vind het in ieder geval wel steengoed dat uh, <laughs> toch de monumenten in ieder geval dat, of dat je, je sterk maakt voor, uh, voor molens en voor andere monumenten. Ja, ik Dat hoor, kun je niet halfslachtig doen, want dan uh, hou Jij, je niks ja, over. Dat ook ja. dus, uh, maar de verzuchting begrijp ik heel goed. Ja. Chef, we hebben maar liefst vier onderwerpen besproken. We hebben daar een, een half uur flink over gepraat. Het is ja. half acht. We danken ja. je voor je aanwezigheid. Goed. En uh, graag uh, een keer tot uh, ja. ziens. En ga je nu naar de dansles of ga nee, je verder? Nee, we gaan nu naar het onderwerp wat eigenlijk nog net zo uh, opwindend is. is dat is? namelijk het opknappen van de sportvelden. Oh, oh dat is heel opwindend. Ja, ja renovatie zou ik oh, zeggen. spannend. Ja, want anders dan... Ja, dat is zeker ja, spannend. Uh, dat... Dat spannend. Het gaat namelijk over veel geld en ook met veel belangen, veel verenigingen. Veel politieke uh, uh, kleur erin, om het zo maar eens te zeggen. Dus uh, dat gaan we nu... We hebben een plan. En dat wordt... Uh, komt in de commissie Welzijn volgende week. En uh, ik heb een goede hoop op dat we erin geslaagd zijn... om de uitgangspunten van de Raad in dat plan te verwerken. En sterker nog, we hebben een, een advies ook van de gezamenlijke verenigingen daarover. En we zitten met, onze, met ons voorstel heel dicht bij dat advies. Ja. Dus uh, wat dat betreft dat heb ik wel. ook goede hoop op. Dat, ik zeg dit maar als schot voor de boek... want ik moet het ook nog een beetje afwachten eerlijk gezegd. Zullen maar zullen jouw duimen. Dat vind ik fijn. Nou, succes. Dat Als wij weer succes. samen presenteren, dan nodigen we jou uit over de sportfilm. Hebben? Doe we. Okay, dan, kom ik, dan breng ik uh, uh, mijn collega Jan van Groenendal mee, want is de sportwethouder ik. en ik ruimte voor. Ja, Oké, okay, komen jullie gezellig goed. met z'n tweeën. Fijne voortzetting. Dankjewel Dankjewel. Tot ziens. Dank. Dag. We gaan gaan we nu naar een lied luisteren van uh, Jeroen Zijlstra? Want die komt binnenkort optreden hier in het Jan van de Zaalhuis. En daarom dacht ik, ik zal eens wat meenemen ja, Jeroen van Jeroen Zijlstra. Zijlstra. Een voorproefje. En daar komt het aan. Kijk. Jan Hallenwege op de haven van den Oever is het vrijdagmiddag al sinds mensenheugen is koud, tochtig, klein en gevaarlijk gezellig. De vaste gasten beginnen het aankomend weekend met haring, kibbeling en vooral bier. In een moorddadig tempo worden de groene blikjes opengeritst, geconsumeerd, fijn geknepen en van grote afstand in de afvalbakken gemikt. Aangetrokken door bekende gezichten wordt het gestaagdrukken. De mooiste roddels en de eerste sterke verhalen gaan van mond tot mond. Sloedig zijn de eerste bulderende lachsalvo's tot diep in de voorstraat horen. Streeks worden diverse mobieltjes uitgezet. Als je nu wordt gebeld is het je wijf en moet je gegarandeerd thuis komen eten. De kleur van bij hoog en bij laag pratende gezichten, paffend aan sigaar en sigaret, verandert na ieder rondje van gezond Hollands in diep rood tot donker Ieder die moet pissen, rukt de schuifdeur open, snelt naar de haven, en wringt zich daarna weer naar binnen, om maar zo weinig mogelijk van het spektakel te missen. En langzaam wordt het donker. Iedere verwaaide toerist die gedreven door de honger argeloos het pand betreedt ziet tot zijn schrik dat de viskraam is veranderd in een dampende haring en bierhappende oorverdovend lawaai maken de zee de in een plas van Neonlegio. Ja, Nog eerder dan vorige week snelt de visboer op zijn bakfiets naar huis om de laatste pellets bier op te halen. En iedereen kijkt hem glimmend na. Het feest van de herhaling. Als het even stilvalt, kijk je naar de haven. De haven waar het binnenloopt en eindeloos vertrekt. De haven waar het allemaal om gaat. De haven waar het laatste nieuws het eerst is uitgelekt. De haven waar je voelt dat je bestaat. Even wordt de Haringkar het hart van het universum. Ik sta ertussen en geniet. Plotseling is het laat, de een na de ander groet en verlaat slingerend de kraam. Ik ben de laatste, betaal, loop naar het water en zoek steun tegen een havenpaal. Ik schud wat uitjes uit mijn haar, het is wat frisjes voor de tijd van het jaar. I'm going to lock my fire. I'm going to Ja, we zijn bezig met Goldse Kringen en we luisterden, was het Jaap Zeilstra? Nee? Jeroen, nee? Jeroen Zeilstra. Binnenkort verwacht in dit theater, boven onze hoofd. Juist, koopkaartjes, koopkaartjes. Jeroen Zeilstra. Ja. Goed, nou we gaan. Uh... Ja, Jaap Zeilstra is dat ook iemand. Een schrijver? Ja, is dat een schrijver? Ik weet het niet. Oh, zou ik het? Uh... Inderdaad, het doet maar een gooi. Gaan uh, naar onze nieuwtjes toe. Ja. Uh, en we sluiten dan af met, uh, met jouw item. Wat is voor het, de kunst, noem het eens eventjes? Voor de kunst. Voor de een kunst. Projecten. Ja. Onze, project voor de kunst. Wat zijn onze nieuwtjes? Nou, Aals, wat ik heel begint. leuk... Wat mij opviel in het nieuws... Zo heet onze rubriek... Was het, het artikel over Hans Slegers. Nooit geweten dat wij zo'n beroemde vi, uh, gitaarbouwer in ons dorp hadden wonen. Vond ik heel interessant om te lezen. Ja. En uh, hoe dat allemaal in elkaar steekt kon ik niet allemaal technisch be begrijpen. Maar ik had er wel diepe bewondering voor. Dat is zelf ja. ja, en dat dat ja. Groel van Velzen, jullie bekend. Dat die kleine man een aparte gitaar, omdat die klein is, had ik nooit bij ook een kleine gitaar nodig heeft. Ja. En dat hij daar allemaal op heeft moeten puzzelen hoe je dan zo'n gitaar bouwt. ...die toch een goed geluid geeft. Daar heb je ander hout voor nodig, enzovoort, enzovoort. Dat vond ik, uh, ja, vond ik ontzettend aardig om te lezen. En dat hij overal zulke, uh, ja, beroemde klanten heeft, hè. Al die Volendammers zijn klanten bij hem. Niek en Simon en Piet Veerman. en één heb ik nooit van gehoord, jullie wel. Cas Lux, nooit van gehoord. En de Ik Band... Ik denk, nou, dat vind ik toch wel erg, uh, erg goed. Ik had zijn, nooit ja. gedacht dat wij zo'n beroemde gitaarbouwer hadden. Maar er worden nu met zo heel veel nieuwe gitaars opgeknapt. Want een nieuwe is goedkoper, zei hij. Ja. Maar, maar wat ik ook, ook helemaal, niet, gehoor, wat ik helemaal niet uh, snapte, maar vond ik wel leuk om te lezen. Herfretten. Aan een fret denk ik aan zo'n beest, maar dat is er dus niet. Dan moet je die, dat is een mechanisme om die snaren tijdens het spelen van een instrument... zodanig in te korten dat de snaar vrij kan trillen... tussen twee vaste, precies gedefinieerde punten. Nou, daar snap ik helemaal niks van. Dus ik dacht, ik zal eens naar NO Voorhorst gaan. Om het te laten uitleggen. Om het te laten uitleggen hoe dat werkt. Nou, dat was een... Iets wat mij opviel in het nieuws. Vond ik heel interessant om te lezen. En, zullen, en hoe wijzen, heeft het jou uh, uit kunnen leggen? Ja, nee, daar ben ik nog niet geweest. Oh, ik heb nou, nog geweest. geen tijd voor oh, gehad. Ja, als ja, het, als ja. ik het weet, zal ik het jullie trachten uit. Ja. Of we vragen Enno om het te komen doen. He. Dan vond ik ook wel een opwekkend iets. Of, nee, ik wilde luisteraars opwekken om te doneren voor de Stichting Leergeld. Bij de Rabobank op nummer 16680. 311. 16680311. Want die leergeldstichting heeft een ongelooflijk goede functie. Die doneren daar waar kinderen op scholen niet mee kunnen doen met schoolreisjes, met een zwemles, een muziekles enzovoort. In ieder geval een beetje buiten de boot vallen bij wat andere kinderen wel vanzelfsprekend doen... en die doen echt heel erg goed werk. Mm -hmm. Dus die kunnen wel een uh, centje gebruiken. De Rabobank sponsert hun ook. Maar er veel golenaren ook. Dus ik wil iedereen aansporen om dat ook te doen. En we gaan weer ton praten de 28ste en de 29 e januari. Ik weet niet of jullie daar naartoe gaan... maar dan weet je dat het is en je kunt nu kaartjes kopen. Dat waren mijn nieuwtjes. Dat nuetjes. waren jouw nieuwtjes. Ja. Goed, heel wat... Renate, doe je mee? Um, nieuwtjes. Uh, ik heb het Goordels van uh, woensdag 4 januari voor me. En uh, daar wilde ik wat dingen uithalen. Ja. Het is het jaar van het immaterieel erfgoed. En dan merk je dat de Goordel daar ook uh, heel goed aan meedoet. Uh, de harmonie, oefening en uitspanning, die had een nieuwjaarsconcert. Uh, In Rio uh, was er ook een... Uh, nieuwjaarsconcert van de vereniging Vriendschap uh, uh, Muziek en Vriendschap Reel. Spectaculair, spectaculair nog wel. Spectaculair, ja. Nou, in de Riel weet ik het niet, maar ik vond het in Goorlen echt spectaculair. Ja. Daar hadden ze... Uh, ze hebben een mooi stuk werk neergezet en uh, het, het, het uh, immateriële erfgoed kwam ook hier uh, naar voren, omdat... Uh, daar ook een uh, Nederlandse componist uh, gespeeld werd... door uh, John Sprengers... Uh, die overigens al tien jaar... vanaf zijn tiende uh, bij de Harmonie zit... Mm -hmm. En dat was ook een zeer bijzonder stuk. En, uh, het was een meneer die in 1907 is geboren en 1989 is gestorven, dus eigenlijk een medendaagse uh, muziek. Ja. muziek ja. En dat heeft meneer John Sprengers daar uh, heel mooi neergezet en ook dat hoort bij uh, het immateriële erfgoed. Ja. Als je dan merkt dat bij de harmonie, en dat vond ik ook mooi om te zien, dat uh, John die zat er vanaf zijn tiende bij. En het is eigenlijk daar een heel... Uh, de mensen blijven lang hangen. Uh, het, het is een, een families die, uh, die ja. daar uh, ja. aan meedoen. En dat is eigenlijk ook, denk ik, wat Stichting Leergeld ook beoogt. Bij het meedoen met, uh, met, met de groep, meedoen met de vereniging. Om een, ja. sa een samenhang uh, ja. te, uh, te creëren waar, waar je ergens bij hoort. Want ergens bij horen, dat verhoogt ook, denk ik, de kwaliteit van leven. Zeker, ja. En um, dat, uh, even teruggaand naar uh, het volksbelang, dan merk je inderdaad, niet alleen uh, de harmonie die uh, doet daarmee, maar ook uh, drie koningen zingen, uh, is ook een stuk wat bij het immaterieel erfgoed uh, hoort. En, uh, dat was dit jaar ook Weet je bezocht. daar iets van hoe dat dit jaar gegaan is? Met dat Drie Koningen zingen? Ja, ik woon niet meer in een buurt dat met is, kleine kinderen. Ja. Ik zie er dus nooit meer in. Nee, nee. De nee de ik de denk de dat het langs de deuren Dat, dat het he? niet er niet echt meer maar op het gebeurt. Heem? Uh, in het heem? Uh, het heem heeft zijn activiteit verplaatst naar de kapel. In het ja, ja. van Bezouwhuis. Ja, ja, ja. Ja, en ja. daar staat ook uh, de, uh, de kerst al. Mm -hmm. En daar was het een drukte van belang. Ja. En niet alleen uh, de, de, de, kin, de kinderen tussen uh, zes en, uh, en twaalf die kwamen zingen. Er waren ook turven van, uh, nou drie turven hoog dan. <laughs> turven dus, van drie? Turven, ja, turven van drie. <laughs> dus... En ook uh, een, een, wat, de wat oudere ja, jeugd. Dus, van, dus het was een succes. Het, ja, ja, was een succes. Dus als er op de trom geslagen wordt, dan willen het toch nog wel wat helpen. Dat zou kunnen, ja. Dat, dat ja. Is, uh, want uh, ja. Ja, er werd aandacht aan besteed vooraf, uh, een artikel van Norbert, geloof ik, uh, in mm. de belang. Ja, uh, ja het heem heeft er ook veel uh, aan ja. gedaan, ja. hè. Maar het was ook een bijzonder uh, jaar eigenlijk, of een bijzonder gebeurtenis, omdat uh, Paul Papers een boek geschreven heeft. Oh ja, ook dat. Dus er is een, een groep in het leven geroepen die, uh, uh, die uh, drie koningen zingen onderzocht. En daar hebben ze ook allerlei mensen voor uh, mm -hmm. uh, benaderd en geïnterviewd en geïnterviewd. Uh, Ineke Stroeken kwam ook om het boek in ontvangst te nemen. En ja, dat heeft er ook voor ja, gezorgd. Dat, dat het natuurlijk allemaal wel ja. een beetje cachet ja. aan de zaken. dat was zeer bijzonder. Dat was wel bijzonder. Ja, ja jij zat zeker. er met je neus bovenop natuurlijk. Ik zit, uh, jij zit overal neus... op de eerste rang Ja, zeker. Hoe komt dat zo? <laughs> Omdat ze daar woont. Ja, Het heeft in ieder geval alles te maken ook met het project waar ik uh, hier voor kom. En dat is dan het uh, project Voor de Kunst. En ja, de kunst heeft uh, heden ten dagen toch wel uh, te lijden van uh, uh, de crisis ofwel de maatregelen van, uh, uh, van de overheid. Het is een terugtrekkende overheid en voor de kunst is uh, niet echt veel uh, geld meer. Maar de helft, hè? Maar de helft, ja. Van halve. Ja, en we moeten toch wel proberen, ben ik van mening, dat, uh, dat je dat uh, moet zien te behouden. En uh, er is in het... Een ...Amsterdam is er een fonds in het leven geroepen... ...Amsterdams Fonds uh, voor de Kunst. En die uh, faciliteert kunstenaars... ...die uh, op zoek zijn naar financiering om uh, project, hun project te verwezenlijken. En daarnaast hebben ze dan ook als doel om, de draagvlak, uh, om het draagvlak voor de kunst uh, te vergroten. Mm -hmm. En kunstenaars die uh, uh, daarbij aan willen sluiten. Er is een website... Die uh, kunnen hun project op de op website zetten. Dan moeten ze wel aan een aantal voorwaarden voldoen. En dan kunnen ze proberen om fondsen te werven. Het heet ook wel crowdfunding. www.crowdfunding.nl Dat is de collectebus via de internet. Zo, zo is dat, ja. ja. En uh, men kan dan uh, opgeven welk bedrag men nodig heeft... om een project tot uitvoer te brengen. En men probeert dan uh, zoveel mogelijk uh, uh, mensen... Ja, zo ver te krijgen dat ze een, een, een bedrag doneren. Klein bedrag, groot bedrag. En ik vind het eigenlijk wel belangrijk dat uh, mensen daaraan meedoen. Want een terugtrekkende overheid zorgt ook dat er gewoon een gat komt te zitten. En als we uh, straks de ja, kunstenaars, uh, als die moeten verdwijnen... of uh, zij, ze kunnen hun projecten niet meer doen... dan denk ik dat er een stuk ja. verarming is van, uh, ja. uh, uh, van onze maatschappij. En uh, ik vind ook dat het... Uh, yeah, uh, ik vind kunst ook wel een beetje bij het geluk van het leven horen. Je wordt er gelukkiger van om daar uh, aan mee te doen... of om ervan te genieten. En uh, dat, ja, voor iedereen betekent dat ook wat anders, denk ik. Uh, je moet uh, dingen doen, je moet ze met plezier kunnen doen. En dat kun je met... Uh, ja, De een doet het op uh, een heel andere manier dan de ander. Dat kan heel verschillend zijn. Dat kan een sport überhaupt. Maar ik denk wel dat voor iedereen... Uh, Belangrijk is dat je ergens aan mee kunt doen en uh, dat je kunt genieten van dingen en daar misschien ook een bijdrage aan kunt leveren. Bijvoorbeeld ook nog de onderlinge samenhang en uh, ja. de veiligheid denk ik. Ja. Um, een van de onderwerpen die ik eruit gekozen heb, dat is uh, een project... Uh, dat mijn fluitleraar heeft opgezet. Dus het lag dicht bij huis. Hè? Dus jij speelt fluit? Ik speel fluit. Ja, maar jij ja. was niet op zoek naar een onderwerp. Jij had je daar die, die fluitleraar. Uh, ja. ja, klopt. En ik ken zijn kwaliteiten en de groep mensen die heen zitten. Dat zijn hele gedreven mensen, goede muzikanten. En met een blik naar buiten gericht en niet alleen naar zichzelf. Mm -hmm. Dat vind ik eigenlijk ook belangrijk, want dan kun je het makkelijk uitdragen. Ja. En dat doen zij ook. En ze hebben een bijzonder project van Claude Debussy, Claude Debussy. en het heet Claude Debussy en Poétique. En Ik ga het stukje even voorlezen, want anders ga ik het. niet Mag dat? Ja, Mag dat? ja? Okay. Okay. Uh, Debussy poëtiek gaat over het Frankrijk rond 1900, over de poëzie van Pierre Audi en Stéphane Mallarmé, over twee harpen en het ontstaan van de fluit... over de pikante illustraties van Georges Barbier... over een prachtige zangeres... over sensuele, belletissen en onrustige faunen... over de Parijse kunstenaarssalons... over vernieuwing, schandalen en nieuwsgierigheid... en dat allemaal gedrenkt in het muzikale parfum van Claude Debussy. Dat is ook een voorstelling die... Uh, belletissen. wat zijn dat? Um, ja, dat wist ik ook niet... Uh, uh, Bel? Heeft het iets met Bel mooi te maken of niet? Nee, ik denk dat het iets te maken heeft met, uh, met bosgoden. Bosgoden, oh ja. Ja. Ja. ja. Fauna en ja, dan, en ja. ja. Oh, ja. Mooie fauna. Mooi. Ja. <laughs> ja. <laughs> ja, zou kunnen, ja. ja. En uh, ze zij zijn bijna aan het bedrag wat ze, wat ze nodig hebben. De, uh, ze zitten op 93% en het project dat dat loopt nog uh, vier dagen. En dan hoop ik dat ze het. Uh, dat ze de 100% halen zodat ze hun project kunnen Dus Het gaat uitvoeren. alleen door als het 100% is. Ja. Mm -hmm. Maar ja, ze gokken dus. er niet omdat ze tijdens de voorstelling nog met de pet rond. Kunnen. Nee, het moet echt van tevoren, moet het uh, moet het rond zijn. Uh, Vanwege uh, dat en, fonds in Amsterdam? Ja. Ja. Ja. ja. En die sluiten het dan af. En uh, ze hebben al bepaalde uh, dingen moeten regelen. Dus uh, zalen moeten regelen. Uh, uh, af moeten ...opnames af moeten spreken en, en gewoon daar een heel uh, project neer moeten zetten. Maar, en dat kunnen zij bekostigen als, uh, als alles er is, want het zit dat, ja. ja, de bodemprijs is dat eigenlijk. Hè. Ja. ja, en waar treden ze dan op? Ze treden op in Amsterdam, in Breda, in Roosendaal en in Tilburg. En was dat ook niet het... een plan om het hier in Goorland te dat doen? Is, dat is wel mijn bedoeling, ja. Om dat uh, ja. zover te krijgen. Ja, ja. tenminste, dat ja. begreep ik ja. van Kees van ja. ja. En dan zouden ze aansluiten bij de Boekenweek. Dat komt ook heel mooi uit. Er komt ook een verteller bij. Een uh, muziekwetenschapper die uh, een, een, een lezing geeft, over, ja, een lezing, ja, een verhaal vertelt over, uh, over uh, Frankrijk rond 1900. Dus er zit ook nog een leerelement in. <laughs> en, het, en dan komt er de muziek nog bij. Met ja, bijzondere instrumenten eigenlijk. Ja. ja en wat... Het uh, uh, <coughs> zijn dus instrumenten, Maar je had het uh -huh. ook nog iets over zingen. Ja. Een uh, mezzosopraan Die uh, vertolkt gedichten. Maar ze zingt ook. En die heeft een hele mooie stem, heb ik uh, gehoord. Ja. ja. Ze zijn me. trouwens ook te beluisteren. Hoor, op uh, uh, www.voordekunst.nl Daar staat dan het... Uh, project aangekondigd. Dat is uh, een, een debussy poëtiek. Als je daar dan op klikt, dan uh, komt hun project tevoorschijn met een, uh, met een klein demootje. Mm. En dan laten ze alles horen. Dat project, heeft dat ook nog iets te maken met de wildakker? Nee, dit heeft niks te maken met de wildakker. Tenminste, wat... Hoe komt het dan dat ik uh, de wildakker die naam in verband heb gezien met dit project? Nee, heb je niet gezien. Nee? Want daar heb je uitgereikt gekregen een foldertje van Lubbers oh, dat de is iets anders. Dat, dat is, is iets helemaal anders. Anders. Dat is iets oh, anders. Oh, dat is heel ja. iets anders. Ja. Ja. Maar ik hoop dat het daar ook ter Laat sprake komt bij Laat ik geen verwarring stichten dan. Nee, dat heeft er niks mee te maken. Nee, dat nee, heeft er niks nee, mee nee, te nee, maken. Nee, nee, nee. Tenminste, dat heb ik niet van jou begrepen, oh, nee. dat, nee. dat dat er nee. iets mee te maken kan. Nog eventjes over dat mooie Nederlandse woord crowdfunding collecte. Via internet. Dat is een mooi Nederlands woord. Ja. De collectebus uh, via internet. Collect als je uh, met de collectebus langs, langs de deur gaat, uh, moet je daar denk ik een, een toestemming, een vergunning van hebben voor de, van de gemeente. Er zijn allerlei voorwaarden. Is dat, aan dat aan op internet voldoen. anders of, of mag je daar gewoon uh, wild uh, collecteren voor, voor welk project dan ook? Ik weet niet of je wilt mag collecteren. Ik weet dat er voorwaarden zijn waaronder je erop mag. En ook voorwaarden waaronder je dan eigenlijk uh, uh, mag werven. En ook uh, deg degene die, uh, die stort, die uh, uh, wordt wel beschermd. Oh ja. Maar hoe dat werkelijk in elkaar zit verder... Weet ja, en ja. je hebt het dan over dat Cultuurfonds Amsterdam. Ja. Ja, maar yep. hoe dat in zijn algemeenheid zit, dat, dat zou je echt niet weten. Ja. Nee. Nee. Nee. nee. Dus als er nou mensen zijn die geld storten, hm. komt dat dan in dat cultuurfonds in Amsterdam of bij dat project rechtstreeks? Daar komt, dan komt het bij dat project, dus het, is, uh, het zijn wel aparte potjes, kun je, mm. yes, kun ja. je zeggen. Ja. Ja. Ja. En het is tot het bedrag wat ze, wat ze nodig hebben. En dan stopt het en dan Dat stopt krijg hier geld voor terug. Als je je geld weer terug. Nou, dan het nee. toch niet afgeschreven. Toch pas af, afgeschreven als, als het, het hele is. bedrag. Ja ja ja. ja, ja, ja. En hoe, hoe duur kost zo'n voorstelling nou? Heb je daar enig benul van? Um, de voorstelling zelf, uh, nee, weet ik eigenlijk niet. Nee. Ik weet dat je kaartjes kunt sponsoren of dat je kaartjes kunt kopen via de sponsoring. Ja. En maar je kunt ook een tientjesproject doen. Dat is eigenlijk allemaal te vinden op de, op de website. Ja, ja. Maar je kunt ook eens tientjes tochten als je denkt van nou vind ik de moeite waard. Dan, maar uh, zo'n kaartje kopen, helpt dat ook mee om van die 93% naar 100% te komen of niet? Uh, Ik dacht dat twee kaartjes kopen, dat dat uh, ook als sponsor uh, Maar als jij hier nou een uh, pleidooi voert voor, voor dat project, dan uh, moet je de site dus noemen. Ja. Die, die moet je dan een paar keer spel, noemen. Maar ik wil er nog wel een dan keer op Ja, dat is uh, www.voordekunst.nl Voordekunst.nl voor de voor uh, de kunst. Oké, okay, de echo zit hier. En uh, het uh, project waar dan op geklikt moet worden is Debussy Poëtiek. Ja. Debussy, Debussy Poetiek. En Goedem. wanneer er een voorstelling in horen komt, is nog niet duidelijk, hè? Uh, Heb ik begrepen. De, nee. Maar als het komt, dan proberen we dat in, in de boekenweek boek te, te doen. Want he? het heeft alles te maken met literatuur. Ja, zeker. Het is wel heel erg leuk, Ja, ja. ja. Okay, dank we voor de waren bezig met het rondje, wat was er in het nieuws? Jij hebt daar tegelijkertijd jouw item aan vastgeknoopt. Dan kunnen we zeker bij mij eindigen zo'n beetje. Ja, ja, ja. We ja. eindigen bij jou. Uh, <laughs> hebben jullie ook opgemerkt het pleidooi van Norbert de Vries richting gemeentehuis om de nieuwjaarsreceptie af te schaffen? Nou, heb je dat gezien, Els? Nee, heb, heb je het ik niet, niet gezien tot mij genomen. Jawel, dat was uh, een, een pleidooi met, met die strekking. Uh, hou nou eens eindelijk op met die flauwekul. Ja, daar uh, heb ik iets in de voxal onzin dat ik gelijk ben opgehouden. En met uh, die verspilling van, van, van geld. Nou, uh, dacht ik uh, in eerste instantie ook... Uh, nou, uh, dat is toch eigenlijk wel een uh, mooie traditie. En... en uh, Zoveel zal het toch ook weer niet kosten. Nee. En, en nou, laat het maar rustig bestaan. Maar toen werd ik toch wel verrast dus ik had het even... door, door, door Bas Heijnen, die tegenwoordig bij NRC Handelsblad in de weekendbijlage het eerste woord heeft. Je slaat de, de, blad, de, de bladzijde om en dan krijg je altijd Bas Heijnen. Die, die de tijdsgeest uh, probeert te pakken en, en uh, zijn mening geeft. En als ik Bas Heijnen heb gelezen, dan weet ik ook weer wat ik moet denken. Ja, um, ja daar zit wat in. Uh, maar uh, goed, maar Bas Heijnen, ik wou je daar eventjes een stukje van voorlezen. Doe dat. Die, uh, die schrijft, uh, mag het wat kosten? Eén vandaag onderzocht wat de duurste gemeentelijke nieuwjaarsreceptie was geweest en kwam weer bij Den Haag uit, 125.000 euro. Dat was een stuk minder dan vorig jaar toen het nog anderhalve ton kostte. Het is namelijk crisis. 125.000? Ja. Nou goed, goed, goed. Dat, dat schrijft Bas niet, want dat is mijn, mijn exclamatie daartussenin. De verslaggever ter plekke had een tikje tendentieus VVD'ers voor de camera gesleept bij wie het woord volgevreten enigszins tekortschiet. Verrassing, Ton Elias en Frits Hoefnagel zaten er niet mee met dat bedrag. Net als VVD-burgemeester van Aartsen. Het ging immers om een volksfeest. Iedere Hagenees was welkom. <laughs> Buiten in de motregen stond een kniezende PVV'er. De beweging van Wilders, die bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen... met acht zetels in de raad kwam... boykotte de receptie ook dit jaar... omdat ze het elitaire borstklopperij vindt. Toen de verslaggever hem voorwierp dat het om een volksfeest ging... ...ketste de man terug dat Den Haag meer inwoners stelde dan de 2000 feestgangers. Ga de straat op om met de mensen te praten, dat kost niets. Had hij gelijk. komisch is de manier waarop de bestuurlijke elite denkt... ...de tijdgeest te slim af te zijn. Als de elite onder vuur ligt, maken we gewoon voor een paar uur iedereen elitair. Kom er maar bij. Verder blijft alles intact. Hapje, drankje, champagne. Alleen bij het netwerken moet je een beetje handig langs volkse rolstoelen en aangeschoten bejaarden manoeuvreren. Voor een man als Van Aertsen is een volksfeest gewoon een uitgebreide receptie. Mij lijkt dat veelzeggend. Het is crisis, er bestaat een groot wantrouwen tegen de politiek, in een stad als Den Haag is steeds minder sociale cohesie en in dat licht maakt dat peperdure volksfeest even, een even naïeve als zelfgenoegzame indruk. Sociale cohesie versterk je niet door het volk zich een paar uur lang gratis vol te laten gieten in het stadhuis. Goed, zo, zo begint hij zijn, uh, zijn column en hij heeft nog een paar meer pijlen op zijn boog. Maar uh, hij uh, zegt dus uh, uh, inderdaad afschaffen, heel gauw afschaffen, uh, een receptie. Een prijsuitreiking. Het zijn bij uitstek institutionele manieren van omgang, voortkomend uit een gesloten, besloten traditionele cultuur die tegenwoordig aan alle kanten wordt uitgedaagd. Echt niet alleen door de PVV. Het zijn antieke doekjes voor het bloeden. Een middel om het gebrek aan werkelijke betrokkenheid te maskeren. Doe er wat aan. Verzin iets nieuws. Voor het te laat is. Ik vind, het een beetje, ik vind het belachelijk dat zoiets 125.000 euro ja, hoeft te kosten. Ja, dat is te veel nou, Dat is natuurlijk he? absoluut ja, Als je zo'n krap hebt. geld hebt, we hebben het net over de cultuur gehad, ja. die, die, uh, ja. die, die moet sappelen, bedelen, collecteren, ja. om, om nog uh, de, de projecten uh, ja. doorgang te doen vinden. Maar je kunt er de crisis niet mee bezweren, denk ik. Dus wat dat betreft uh, zou ik helemaal Dan doe je geen champagne, minder. maar gewoon een wijntje van de Aldi eventjes maar ja. wat te zeggen. En dan kan dat best doorgaan en hoeft dat echt geen 125.000 euro te kosten. Nee. En dan zie ik toch niet waarom je dat af zou moeten schaffen. Nee. nee. Jij wel, Renate? Nee, nee. nee, ik zit te denken van, goh, ja, Den Haag is ook een hele andere uh, omgeving dan uh, Goorlen, denk ik. Daar Waar komen we, dus kennelijk zo'n 2000 mensen op af. Ja. Zullen er in ons, ons gemeentehuis zo'n 200 mensen komen? Nee. Maar ik vind het ook geen elitair uh, gebeuren eigenlijk. Je ziet daar... Uh... Iedereen elite, even, zegt hij. Ja, iedereen dan, dan, dan, dan mag even elite iedereen, zijn. Dan ja. iedereen elite. Ja. Ja. Maar het, het is natuurlijk afzetten. maar een minimaal uh, stukje procentueel van, ja. van de bevolking. Toch minimaal. Zijn jullie er geweest bij de nieuwjaarsreceptie ja, van de, ja, de gemeente? Ja, ik ja, ben ik een... ja. Ja, Jij bent er geweest? Ben. Ja. Ja. Er waren ook jongeren van de, van de brandweer, de jeugd. Ja, die zijn er altijd, uh, ja. Prins Carnaval is een gevolg. Ja, je ontmoet toch wel heel veel mensen die je hier gewoon op straat ook ontmoet. Ja, ja. Ja. En wat, uh, schatje, wat, uh, wat zou het gekost hebben? Doe eens een gok. Je bent een huismoeder, je weet toch wat... Uh, ah, wat het ze hebben kost? altijd Laat gewoon zoutjes zoutje en, en een bitterbal. bal. was zitten. Altijd, ja. Ja. Gewoon zoutje ja. en een bitterbal, verder niks bijzonders hoor. Oh, oh, oh, je weet het niet. Je nee, zou geen gok go kunnen nee, doen. Nee, ik zou nee? geen kunnen, kunnen doen. Maar het is niet ook kunnen moeite 1500 euro. andere ha? schaal ja. als Den Haag, 1500 euro. Ja, Stel dat 1500 euro. Zou het de moeite waard? Kan, kan, mag langer besteed worden. Ja? ja, zeker okay. wel. Nou goed, ja. uh, we hebben hier een klein onderzoek gedaan, we <laughs> ronden het af. Kootse uh, <laughs> kringen, weer een interessante kring geweest met uh, dank aan uh, Chef. Roeve. Dat hebben we al gedaan, Renate van Dommelen. Dank voor je komst hier in onze studio. U, u. Uh, Stefan, bedankt voor je technische assistentie. We gaan eruit. Volgende week zijn we er wel weer. Bedankt voor het luisteren. En tot Horens. Ja.